Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaat Youssef T. zegt dat hij Ridouan Taghi helemaal niet hielp bij zijn ontsnappingsplannen. Het Openbaar Ministerie zegt van wel. Youssef T. is de neef van Taghi en ze zouden in de gevangenis met briefjes hebben gecommuniceerd over die uitbraakplannen... T zelf ontkent dat en zegt juist dat hij zijn neef wilde tegenhouden. Hij zei, je wordt deelgenoot gemaakt van iets... en als je daar eenmaal in zit, dan probeer je er weer van af te komen. Dat deed hij naar eigen zeggen door een beetje te rekken. Bijvoorbeeld door tegen Taghi te zeggen dat er twee agenten op het dak van de EBI stonden... en te suggereren dat ja, nu ontsnappen erg moeilijk zou zijn. Hij claimt ook dat hij ermee bezig was om helemaal te stoppen als advocaat... om onder de druk van zijn neef uit te komen. Ridouan Taghi zit nog steeds vast... Hij wordt ervan verdacht dat hij opdracht gaf voor meerdere moorden in de onderwereld. Er is nog een aangifte tegen Ali B. vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt zijn advocaat tegen Hart van Nederland. Tegen hem liggen nu drie aangiftes voor onder meer verkrachting en aanranding. Het OM maakte vanochtend bekend dat ze onderzoek doen naar de misstanden rondom The Voice. Ook tegen Marco Borsato, een regisseur. En bandleider Jeroen Rietbergen is eerder al aangifte gedaan. Misschien moet je binnenkort op het station, vaker met de trap. ProRail denkt erover na om een deel van de roltrappen tijdelijk stil te zetten, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Op die manier wil het bedrijf de dure energierekening naar beneden krijgen. Roltrappen zijn volgens ProRail gigantische stroomslurpers. 20% van alle energie gaat naar de roltrappen. En sommige kinderen zijn bang voor de tandarts, dan is het vaak moeilijker om ze te behandelen. In Japan kunnen tandartsen dankzij een robot daar straks mee oefenen. Ja, de robot ziet er een beetje uit als een kind en kan gillen, trappen en andere wilde bewegingen maken. Ideaal dus om mee te oefenen. De makers van de pop hopen dat de robot ook kan helpen met het oefenen van EHBO op kinderen. Het weer een beetje wisselend beeld. In het zuiden is het hartstikke nat. Daartussenin een beetje droog. Maar in het noorden is het helemaal droog. En het is vandaag een graad op 14. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Watergraasmeer en Amsterdam-Buitenveldert. Vijf kilometer file, vier kilometer op de A10 tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenveldert. N208 Sassenheim-Haarlem tussen, tussen Lisse en de N207 twee kilometer file. Tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum rijden geen intercities door een kapotte trein.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 Een lekkere houden van Hannaway hoorde je. En What is Love, we gingen terug naar 1993. Het is even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tonweg 10A. En het is weer Zandvoort op zaterdag tijd. Goedemiddag Albert Jan en hallo luisteraars. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Welkom bij drie uur live op deze zaterdagmiddag van twee tot vijf. Wat zonnig, maar toch een beetje heijige zaterdagmiddag is het vandaag. Maar om de temperatuur hoef je het zeker niet te laten. Maar je moet, het is wel een behoorlijk fris windje uit het noorden. Hè? Ja, zeker. Ja, zeker. En, 4, 5 ongeveer. En een heijige dag wordt het ook, hè? want hij zit er weer om vijf uh, uur natuurlijk. Ja, zeker weten. Dan het is, is hij weer aan de beurt. Maar eerst wij drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Nou, Het, lijkt wel, het programma lijkt wel één grote evenementenagenda. Want uh, er zijn zoveel uh, noemenswaardige evenementen in het dorp... Natuurlijk uh, Koningsdag, uh, Koningsnacht hebben we ook. Uh, die zit er allemaal aan te komen. En woensdag uh, natuurlijk ook weer van allerlei activiteiten. Maar daarover later meer in dit programma. En de bloemencorso uh, vandaag. Blo blo vandaag en morgen in Haarlem kijken. Dus die, als je naar Zandvoort wil, <laughs> dan zou ik over uh, schoolrol gaan. Ja, het <laughs> is de, de 75, uh, 75ste uh, corso uh, die ja. uh, plaatsvindt. Ze hadden alleen problemen met de bloemen, want uh, die uh, stonden niet helemaal uh, meer lekker daar in de bollenstreek. Dus die hebben ze uit uh, de kop van uh, Noord-Holland uh, moeten halen, die hier Sint en dergelijke. Maar goed, ze zijn vandaag onderweg naar Haarlem. Morgen de hele dag uh, praalwagens bekijken natuurlijk. Dus ook daar een drukte van belang. Maar uh, Zandvoort wordt het ook druk, of is het al druk, kan ik wel zeggen. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard natuurlijk rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda... En, uh, die, die, daar uh, hebben we natuurlijk in ieder geval de cultuuragenda... en uh, andere evenementen die het vernoemen waard zijn. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? We hebben Koningsdag mooi weer. Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Nou ja, de laatste tijd gaat het goed. Want we hadden op een gegeven moment Guus. Die was gereserveerd die week erop. Nou, die, die heeft nu een thuis gevonden. En ook uh, Bumper, die we vorige week hadden... die heeft ook een thuis gevonden. Dus we zijn weer op zoek gegaan... ...naar een nieuw dier van de week... ...en die luistert deze week naar de naam keizer. Liefhebbers van, de week, uh, uh, liefhebbers van uh, het gedicht van de week... ...hoeven ook niet te treuren... ...want voor kwart voor vijf is het zover. Onder de pakkende titel Ze Zei Hallo... ...hebben we het gedicht van de week, kwart voor vijf. Uiteraard hebben we zometeen over twee tal platen... ...Zandvoorts nieuws in het kort... We hebben, uh, er wordt gevoetbald. En uh, dan hebben we het natuurlijk over Zandvoort. Speelt vandaag uh, wederom thuis tegen Jong-Holland. De wedstrijd begint om half drie. En uh, om tien over half drie gaan we voor het eerst contact zoeken... met onze verslaggever, al daar Jan van der Leden. Uh, de Formule 1 racefans. Nou, er is natuurlijk pit report uh, om kwart over vier. We kijken uitgebreid terug op de kwalificatie... die gisteren is verreden voor de sprintrace... die vanmiddag om half vijf begint. Uh, op het circuit van Monza... Uh, dus we hebben een terugblik op die kwalificatie. Dat was toch heel spectaculair? Er waren vijf rode vlaggen uh, binnen uh, drie qualifying rondjes. Dus wat dat betreft, uh, genoeg, uh, genoeg activiteit. Ook regen. Het is uh, Imola, toch? Uh, wat zei ik nou? Imola. Oh, ik heb Monza opgeschreven. Dus het is Imola. Je hebt gelijk, Imola. Klopt. Goed. Uh, daar gaan we dus uitgebreid ook bij stilstaan tijdens Pit Report. En we kijken natuurlijk het laatste uh, half uur vanaf half vijf. ...live voor u mee naar de uh, uh, sprintrace. Want ook daar zijn er nu inmiddels punten te verdienen... ...voor de eerste acht uh, mensen die binnenkomen... ...van acht tot en met uh, één punt. Dus voor, wellicht voor Max Verstappen, die op Pol uh, start... ...een grote kans om wat punten uh, in te lopen. Uh, wat hebben we in het tweede uur? We hebben natuurlijk zoals gezegd de evenementenagenda. En vorige week uh, ja, is er het, het zomerseizoen begonnen... ...met een uh, drukte van belang. Uh, erg veel Duitsers die ook de weg weer naar Zandvoort wisten te vinden... En dat gold natuurlijk ook voor Hotel Faber, want die bestaat dit jaar 90 jaar. Ja, ja, je hoort het goed. 90 jaar Hotel Faber. En onze collega's van NHTV zochten hem op en vroegen hoe hem dat eerste weekend van het zomerseizoen is bevallen. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Geniet van de radio en geniet uiteraard ook van het uh, lekkere weer hier in Zandvoort. Straks zijn meer over het weer om half drie. De nieuwe muziek nu hier is at Sheeran. I had a bad week.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 All our plans and I give a damn if we're missing. I don't want the people think is right. See through a picture behind a screen and forget to be, lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me. Oh, we should head out to the place where the music plays And then we'll go all night. Two stepping with a woman I love. All my troubles turning up and when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. But we have dips and falls in our time. And all we need is us to go all night To step in with the woman I love Night, yeah, all we need is us Baby, sun coming up when we walk out We lost the track of time Everything that I've been dealing with Ain't even crossed my mind I don't see nobody in here but us For real, for you, I'm blind Biggo anywhere, it don't take much for us You catch your vibe Come here, I need to tell you something Let me whisper in your ear Do whatever to get you there I'll put you on a lyric, yeah. I'll be for four months straight, they'll think you disappear. They don't chuckle a good on you, I'm copping you that yes. I think I'm about ready to make love in this club. Only thing I need is my drink and my drugs. I done got no tint and forgot what I was. Some parts I don't like, but this part I love. Only me and my guys. I've been having me a good time, you can see it all in my eyes. Two-stepping with shorty, got a rockin' side to side. You should let me know when you get ready to ride, cause. cause we'll go all night, two-stepping with Turning up and go all night. We are dips and falls in our time, but we know what it's supposed to be—low then up, alone then love. And all we need is us to go all night. night. Dat is juist uh, de nieuwe single van uh, Ed Sheeran en uh, Lil Baby. En die heet uh, Two Step. Zometeen het uh, nieuws in het kort bij eigen lokale radio CFM. Maar eerst Paul Abdul. Weekend voor het Bloemenporto. Vanmorgen om kwart over negen vertrokken vanuit Noordwijk richting Haarlem. En vanavond later, nou later komen ze eraan. Zo rond een uurtje of half tien. Dan bereiken de praalwagens de hoofdstad van Noord-Holland. hebben we het over Haarlem. En een graadje of zestien op dit moment. En waarschijnlijk ook heel veel mensen die langs de route aan het kijken zijn. Albert-Jan? Ja, zeker weten. Ja, ja zeker. toch? Prachtig altijd. Ja, is heel mooi. Gelukkig weer terug na twee jaar corona is het nou weer mogelijk. Het nieuws, want de afgelopen weken is er ook wat een en ander gebeurd in Zandvoort. Ja, met name over uh, politieke uh, vlak. Want er wordt een coalitie gevormd met Jong Zandvoort, CDA, Oudere Partij Zandvoort en de VVD. Dat werd afgelopen dinsdagavond bekend. De vier partijen vormen samen een ruime meerderheid van elf zetels, van de in totaal 17. Het onderhandelen en onderzoeken van de samenwerking ging nu, uh, een volgend, gaat nu een volgend stadium in. Er is met alle partijen gesproken en vanuit een motorblok met uh, Jong Zandvoort en CDA gezocht naar partners. Begint Jerry Kramer van Jong Zandvoort zijn inbreng. Daarbij is als eerste de oudere partij Zandvoort aangeschoven en als laatste is de VVD aangesloten. En daar gaan we nu mee verder een aantal reacties vanuit de Raad leggen een paar kritische punten bloot van het proces. Zo hebben P van de A en Z vragen over de transparantie van de laatste weken. Zien de vormende coalitiepartijen een mogelijkheid tot het openbaar maken van de gespreksverslagen? Vraagteken. Naar het model zoals dat nu in Haarlem gebeurt. Al dus uh, de vraag van Maaike Koper van de Partij van de Arbeid. Waarom wordt er uitgegaan van uh, partijgrootte en is er niet vanaf het begin naar de inhoud gekeken? vroeg uh, Merco uh, Gerrits van de Zee toe. D66 voelde zich buitenspel gezet... Maar, en er is maar een gesprek geweest met de formerende partij. We vinden het jammer dat er later in het proces... niet, proces niet nogmaals op inhoud is gepraat met onze partij. Waarom is er gekozen voor dit proces? Wat, wat de vraag van fractievoorzitter Michiel Hermsen... De voorman van de Jong Zandvoort en tevens formateur uh, Jerry Kramer de constateerde enige, enige, constateerde enige teleurstelling bij de partijen van Hermsen. We zetten in op een constructieve samenwerking en gespreksvoering. In mijn ogen is dat bij iedereen gebeurd. Op het punt van een transparant, trans, transparantere coalitievorming hield Kramer voet bij stuk. Tijdens de verkennende gesprekken zijn emotionele zaken besproken... en is hij van mening dat dit alleen kon... omdat was afgesproken om de gesprekken niet openbaar te maken. De vier partijen die niet gaan onderhandelen... hebben in principe de intentie om het verdere proces... ook grotendeels achter gesloten deuren plaats te laten vinden. Woensdagmorgen is uh, voor gebouw De Golf... in alle vroegte de naam onthuld van de openbare school, de Zeefonk... die, ontstaan, die ontstaat na de fusie van de Doornroos en de Nicolaas School... De nieuwe school gaat formeel pas na de zomervakantie open. De fusie is een direct gevolg van het teruglopende aantal leerlingen... en een structureel tekort aan leerkrachten. De twee scholen vielen voorheen onder twee verschillende koepels. De Duinroos onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs zuid kennemerland en de Nicolaas School onder Stichting Jong Leren. De nieuw gevormde openbare school De Zeefonk... zal verder gaan onder leiding van de huidige directeuren... van de Duinroos en Nicolaas School... Marga Bol en Laura Mors en de paraplu van Stopos. Uh, morgen zullen meerdere Zandvoortse koren op het Raadhuisplein... gezamenlijk een spontane uitvoering verzorgen van het lied... Dona Nobis Pachem, Geef ons vrede. Onder aanvoering van Peter Tromp en Jan-Peter Verstegen willen de koren uh, met dit initiatief hun steun betuigen aan de Oekraïners. In 1996 uh, maakte componist... Uh, Pietres Vasks uit Letland... dit bijzondere lied, lied dat uit slechts drie woorden bestaat. Circa 100 zangers en zangeressen van de verschillende koren... zullen om half drie morgenmiddag en om half vier morgen... onder begeleiding van een versterkte elektrische piano... vanuit het muziekpaviljoen dit lied ten gehore brengen. Burgemeester David Molenburg zal voorafgaand een openingswoord doen. De mensen uit Oekraïne die in Zandvoort verblijven... worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en er zal met collectebussen worden rondgegaan om geld in te zamelen. De opbrengst is bestemd voor de onkosten van de in Zandvoort verblijvende Oekraïners. De hopelijk goed gevulde bussen zullen overhandigd worden... aan de werkgroep Oekraïne van de gemeente Zandvoort. En komende woensdag is het dan zover, dan is het Koningsdag. Na twee jaar kan heel Nederland weer los tijdens Koningsdag. Althans, zo voelt het voor veel mensen. Ook in Zandvoort wordt uitgekeken naar een ouderwetse Koningsdag... Het comité uh, heeft een traditioneel programma opgesteld... dat s'morgens om half zeven begint en doorloopt tot s'middags vier uur. In het tweede gedeelte van dit eerste uur van Zandvoort op zaterdag... herhalen wij voor u het interview wat uh, onze medewerker Kort Draaier... tijdens Goedemorgen Zandvoort had met Ernst Brokmeijer... over de inhoud, een verdere inhoud van de Koningsdag. En tot slot, op zaterdag 30 april organiseert de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij... Uh, de Reddingsbootdag. Het is de dag om kennis te maken met het reddingswerk... de vrijwilligers en het materiaal van de KNRM. Reddingsstation Zandvoort doet ook mee aan deze open dag. Tijdens Reddingsbootdag tonen de hulpverleners aan iedereen... die geïnteresseerd is het materiaal wat ze gebruiken... en ze vertellen daar graag bij wat uw vrijwillige werk bij de KNRM inhoudt. En het allermooiste, tijdens Reddingsbootdag bestaat er de mogelijkheid... om mee te varen op de reddingsboot Annie Paulussen... Een unieke ervaring speciaal voor donateurs van de KNRM, ook wel redders aan de wal genoemd. Deze dag is ook voor niet-donateurs een mooie gelegenheid om kennis te maken met de KNRM en wie alsnog donateur zou kunnen worden. De reddingsbooddag op 30 april begint om 10 uur s morgens en de deuren staan open tot 4 uur s middags. Een mooie verjaardagscadeau uh, op jan toch? Oh. Dat waren al twee uh, evenementen hè? Ja, ja, ja, dat ja dat ik, hoor het, het, ik hoor er, het, ik hoor het, ik hoor twee. het. Nou ja, tot zover de evenementenagenda om uh, kwart over twee. Nee, flauw. Straks om half vier uh, de echte evenementenagenda. Maar uh, inderdaad, uh, heel veel uh, evenementen de komende periode Pas weer los. hè? Het seizoen uh, komt er weer aan. En uh, gelukkig uh, heeft geen uh, coronaregels die het uh, een en ander belemmeren. We kunnen gewoon losgaan, om het zo even te zeggen. Hier is Cindy Leper. Kulsters van f van. Het is toch een uh, mooie feest tijdens uh, Koningsdag hier in Stamford. Dus ook de meiden kunnen lekker losgaan dan hoor. Puls, just van. dit is een zin uit de jaren 80 van uh, Cindy Loper. Nou, het Corso is uh, op uh, pad met uh, de walvis, uh, de, de wagen, uh, allerwagens uh, voorop. En uh, als een vis in het water, als uh, allermooiste praalwagen in de stoets. Nou, om half tien, zo rond half tien, komen ze aan en uh, kun je ze gaan bewonderen in Haarlem. De hoofdstad, uiteraard, van uh, onze provincie Noord-Holland. Zometeen het weer uh, voor de komende dagen. Graag je op 16 op dit moment uh, buiten. Nou, uh, wel lekker strandweer, maar blijft het ook zo. Tooi straks van Albert dan naar deze van uh, de uh, taps en de loco in El Capuco. Ik kan één ding over deze plaats zeggen en nou, Albert Jan begrijpt die opmerking dan wel. Als ik uh, deze plaats rijd, dan moet ik meteen weer aan de kinderburgemeester denken. Loco in elke poelko. Uh, je hoorde uh, de voortop een lekkere plaat uit de jaren 70. je weer En hoe dat vrouw of die kinderburgemeester zit, nou, dat uh, verklappen we nog wel een keer. He, Albert Jan? Doen we. Zeker, het nou het weer. Voor ja, inderdaad. <laughs> een gekke burgemeester. Goed, uh, de weersverwachting. We hebben een zonnige week gehad en ook deze zaterdag schijnt de zon weer flink. Het blijft droog, maar er staat wel een stevige oostenwind. In de polder is de wind matig tot vrij krachtig. Op het stand zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur loopt op naar 18 à 19 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 8 à 9 graden. Morgen wordt ook nog een fraaie dag... Met flink wat zon, 10 uur wel om goed te, te verstaan. De wind waait uit het noordoosten en is matig. En aan zee, nu en dan vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. De temperatuur levert wat in en het wordt maximaal 16 graden. Na het weekend is het gedaan met het aangename aprilweer en kan de jas weer aan. De meest matige wind waait uit het noorden tot noordwesten en voert frisse lucht aan. Het wordt maandag tot en met woensdag Koningsdag. Maximaal 13 graden, dus kinderen kleed je goed warm aan. Maandag trekken daarbij nog een, ook nog enkele buien over de regio... maar dinsdag en zeker Koningsdag blijft het wel droog. Met gemiddeld per dag ongeveer 6 à 7 uur zon. En dat is zeker geen slecht aprilweer. En vanaf donderdag schijnt vaker de zon, 8 à 9 uur, en blijft het droog. De wind blijft uit het noorden waaien... en wordt een fractie zachter met maxima van 14 tot 15 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, Albert-Jan En het weer is uh, na te lezen bij Rico Weer. Of kijk ook eens op onze CFM app. Dat was het weer. CFM En meer weer hoor je verderop, uh, uiteraard, weer in uh, de andere uitzendingen van uh, CFM. Wij gaan een lekkere gouden ouwe van je voor je draaien. Wat dacht je van uh, deze die we uitgekozen hebben? Muziek van de Hollies. Lekkere gauw houden op je eigen lokale radio CFM. Dat waren de Hollies en die Air That I Breathe. Straks in het laatste gedeelte van het eerste uur gaan we verder praten met Ernst Brokmeijer. En dan gaat het uiteraard over Koningsdag. Nou, dat brengt me meteen bij deze single. Kings queens on the throne. We pop, champagne En hij is uiteraard de man die alles over Koningsdag kan gaan vertellen. Over Kings en Queens gesproken. Dat doen we straks, maar eerst gaan we naar Duitsersveld toe. We gaan naar Jan van der Leden. Want Jan, er wordt vandaag weer gevoetbald en alweer ja. thuis. Goedemiddag. Alweer thuis, ja. Dus Gezellig in de kantine weer voor de tweede week achter elkaar. Kijk, hoe uh, komt dat ja, zo? Is, is er wat omgeruild? Of, uh... nee, nee, het is gewoon een of andere indeling van de kaart. Ja, daar doe je weinig aan. Oké, okay, oké, okay. nou geeft helemaal niks. Nee. Lekker weer een uh, thuiswedstrijd. Nou, hoe, uh, ja. hoe gaat dat uh, vandaag? Zijn we compleet? Uh, nou, niet helemaal. Uh, Nuart de Christine en uh, Dylan Kreugen zijn nog geblesseerd. Maar verder staat er een goed team hoor, met Filip van der Heuvel aan de, aan de linkse link, link, link plaats. En uh, Jeffrey weer op zijn vertrouwde middenveldplek. Milan is er weer bij. Dit was, was even een aanval van uh, Jong Holland. We hebben net wel een levensgroot kans gemist. Mm. De keeper van uh, Jong Holland miste de eerste bal. Maar we hebben een leuk fenomeen bij ons. We hebben de wedstrijdbal. Hè? De wedstrijdbal er wordt er uh, geld uh, geschonken door een sponsor. Die gaat er naar het eerste toe. En die wedstrijdbal is vandaag geschonken door Mike Aardewerk van Ikel uh, En Sharon Rooselon. Ja, misschien heb okay. dat viemel, uh, ja, uh, en dat Ron Karen van die altijd luistert. Misschien is het dat voor hem, dan kunnen we het volgende keer noemen. Nou ja, bij deze de, genoemd de, de, de, de wedstrijdbal nog één keer van wie was die ook alweer? Ik heb het even niet goed gehoord. Uh, van Maaike Aardenwerk van XL en Charlotte Rooster. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Even, even voor mijn beeldvorming, wat kost zo'n bal? 50 euro. Nou, dan, dan, dan, dan, ik weet niet kun je dan regelen dat de lokale radio CFM een wedstrijdbal sponsort? Oh, dat wil ik, dat wil ik zeker doorgeven. Oké, okay, nou dan... dan, dan nee, dat, dat is hartstikke leuk, hè. Ja, dan, dan, dan, dan, dan doen we dat zo. Uh, ik zorg dat jij 50 euro van me krijgt. En als jij dan de wedstrijdbal uh, ons, uh, namens ons wil aanbieden, top. hartstikke leuk, hartstikke leuk. Kijk, zo is dat uh, meteen geregeld. Helemaal leuk. Ja, ja heel mooi. Dus nou vragen, uh, ja. Jong Holland, het uh, team uit, uh, uit Alkmaar, geloof ik uh, dat ze op dit moment zevende staan, hè? Ja, klopt. Uh, wij, en wij staan uh, gedeeld vierde. Mm -hmm. uh, we staan eigenlijk de 5 door het inzalbo, maar met evenveel punten als nummer vier. En plek 4 geeft uh, recht op nakomstig. Dus, uh, de hele wedstrijd hebben we tegen Jong Holland met 4-0 verloren. Dat is enigszins geplatteerd geweest. De wedstrijd eindigen we ook met... Uh, Negen man. Er waren, er waren heel veel gebakkeerd uit. Maar onder een paar hele belangrijke spelers. Dus berg En Nuisgestien. En de Keeper van uh, de jongen, Die gaat overigens net over de, onder de bal door. Waar ja, de bal gaat naar. Oh, uh, jammer. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, ja, kansen al om. Uh, dus voor uh, SP Zandvoort uh, vandaag. Om uh, deze wedstrijd uh, gewoon uh, te gaan, uh, gaan uh, winnen. Ja, gaan we zeker doen. Zeker. En uh, ja, uh, uh, nog één keer over de competitie. Uh, je zei het al. Het staat allemaal wel uh, redelijk uh, dicht uh, nog uh, bij elkaar. In ieder geval uh, rondom uh, SV Zandvoort. Ja. Zo, so, goed voor Nijmegenberg heb nu al. Hmm. Oké. Okay. Ja, we spelen een beetje mee, dus het zal even goed blijven. Nou ja, we komen straks bij je terug. Jan, dankjewel voor uh, dit moment. Geniet van de wedstrijd en het mooie weer uh, daarbij uh, natuurlijk. Ja, heerlijk. Ik kan zeker. Ik voor die bal. Ja, helemaal goed. Leuk. <laughs> ja, noteer hem zeker. Jo. Leg hem pas. <laughs> Oké, okay. tot straks. Dat was uh, Jan uh, van der Leden. Vanuit het uh, Dijntje speelt naar de wedstrijd is net begonnen, maar het staat nog steeds 0-0 tegen uh, Jong Holland.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 Chris Cap, uh, hoorde je een uh, Englishman in uh, New York. Want we gaan naar de Koningsdag aankomende woensdag. Uh, en uh, Ernst Brokmeij, Die was uh, vanmorgen te gast uh, bij ons, Albert-Jan. Uh, Klopt, want na twee jaar kan het eindelijk weer. Het uh, gaat heel Nederland de land weer los tijdens Koningsdag. Althans, toch voelt het voor veel mensen. Ook in Zandvoort wordt uitgekeken naar een ouderwetse Koningsdag. En het comité heeft een traditioneel programma samengesteld. Zoals jij zei... Uh, die, een van die samenstellers, Ernst Brokbeijer... was vanmorgen bij het, ons programma Goedemorgen Zandvoort. En sprak uitvoerig met Kort Draaier over die Koningsdag. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Koningsdag. Een aantal malen niet geweest, mm. nu eindelijk weer wel. Nou ja, een aantal malen niet geweest zoals we gewend zijn, hè? zijn. Natuurlijk wel twee ja. jaar uh, en wat dan hebben we? woningsdag. En uh, allemaal alternatieve activiteiten. Maar gelukkig kunnen we volgende week woensdag... weer een uh, ouderwetse Koningsdag gaan vieren. Ja, want dat is... Uh...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 Um, springcursussen, klimtorens, ballenbakken, trampolines... je kan het zo gek niet bedenken... staan en waar uh, ja, de jonge jeugd uh, zich volledig kan uitleven... met, uh, met allemaal leuke activiteiten. Um, en, en vervolgens, en, en dat is iets waar ik heel blij mee ben... en wat we de afgelopen jaren voor corona zagen... is dat uh, ook de horeca steeds uh, acter is. En of dat nou in de staat is of het gastensplein of het Kerkplein... Uh, die in de middag en de avond uh, allerlei optredens en activiteiten hebben... om er een uh,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 Je krijgt er een hele leuke middag voor terug. We doen altijd een aantal weken na Koningsdag. We hebben voor alle vrijwilligers nog een vrijwilligersavond. Waar we gezellig een hapje en een drankje doen. En met elkaar er echt een leuke, leuke avond van maken. Dus alle reden om een paar uurtjes bij te dragen aan de, aan de feestvreugde in Zandvoort. De Facebookpagina hoe kunnen die mensen die, die vinden? De Facebookpagina, als ze zoeken op Koningsdag Zandvoort. Of ze gaan naar de website koningsdagzandvoort.nl. Ze kunnen e-mailen naar koningsdagzandvoort.nl.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 We wel voor die kinderen eh, nog steeds een groot feest in de middag organiseren. Maar ook belangrijk, hè, ondernemers in Zandvoort die hun nek uitsteken... wat leuks doen, de ruimte geven. En dus uiteindelijk hebben we de de, de de kinderspeler naar het deel erachter verplaatst. En, en dat gaat eigenlijk heel goed. Daarom ontstaat er een heel mooi gebied waar je aan de ene kant de spelletjes hebt. We hebben op het Raadersplein nog activiteiten. En de Haltestraat waar in de middag de podia verschijnen. Kerkplein waar altijd wat gebeurt. En dus krijg je echt een bruisend uh, centrum. Dus uh, uiteindelijk voor alle partijen een goede oplossing. Nou, ik uh, ben heel benieuwd hoe dat gaan, gaat worden. Ik ga zeker kijken. Um, heb je nog iets toe te voegen aan het verhaal? Waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even kwijt. Nou ja, dat, um, um, ook die roepen we al jaren op. Um, um, um, dat het natuurlijk onwijs leuk zou zijn als zoveel mogelijk zandvoorters op Koningsdag uh, de vlag uithangen. De oranje vlaggenlijntjes aan het balkon. Um, ja, bedenk iets leuks zodat uh, niet alleen het centrum bij maar ook uh, de rest van Zand een, uh, een vrolijk oranje tintje heeft. Uh, op deze. Nou, ik zou bijna zeggen, eerste gewone Koningsdag. Uh, na twee jaar uh, afwezigheid. Ik zit om meteen te denken aan een prijsvraag. <laughs> ja, misschien niet minst... voor CFM, de CFM Koningsdagprijs. Ja, ja, dat is een beetje te laat om er nu al <laughs> mee te beginnen. Maar dat is inderdaad wel een leuke.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 Het tuintjes, uh, idee van een akkoord, dat gaat nog even niet door, uh, hoorden we zojuist. juist. Maar wat uh, dit weekend uh, wel is, is uh, voerdebij.nl, want het is uh, bijenweekend. Uh, en vandaar dat we ook uh, extra hebben kunnen, kunnen zaaien uh, in de tuin om uh, meer voeding te geven voor de bijen. Dit weekend, uh, de, het bijenweekend. Wil je de vlag ophangen, Albert Jij bent altijd vroeg, hè? Ik ben wel vroeg, maar ik heb, geen, ik heb, ik, ik heb ooit aan ge, uh, iemand gevraagd... Regel, regel nou even zo'n zo. zo, zo, zo, zo. zo vlaggenhouder ja, nou, is hij er nog steeds niet? Nee, die heeft ook twee jaar uh, andere dingen gedaan. Nee, anders <laughs> wou ik zeggen, vanaf 6 uur 23 mag je hem uh, ophangen. Ja, dan gaat, dan gaat de zon al uh, op. Ja. Precies. En vroeger, vroeger kreeg je toch een taart, als je het leukste gedaan had. Of ja, ja, ja, of die taart weer komt, dat, uh, dat weet ik niet. nee. <laughs> Ik denk het ook niet, ik weet het niet. N niks over gehoord, maar ik denk het daar wel. Toch? Nou, dus ik zal eens even kijken Ik ga op, op onderzoek uit. We gaan het uh, op de app uh, nakijken, dan uh, moet het uh, erop staan. Uh, het programma is ook op onze app uh, na te lezen. Of op onze Facebookpagina, daar kun je het, uh, inderdaad, het programma nog een keer uh, teruglezen. En ook een link uh, naar uh, meer informatie, ook over uh, 4 en 5 mei. Hier is Delegations, zo vlak voor drie uur. Ask about you I guess I'll just pretend I'm better off without you I look in the mirror And I see a broken man It's such a sorry sight To see Now we're not together Who's gonna make my band? It don't mean